Straatman met het NOS Journaal. Bij het ministerie van Volksgezondheid in Den Haag wordt vanmiddag door meer dan 2500 jeugdhulpverleners uit het hele land gedemonstreerd. Op borden hebben ze namen geschreven van kinderen die dringend hulp nodig hebben, maar die niet krijgen. Veel hulpverleners klagen over de papierwinkel sinds de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg is overgeheveld van het Rijk naar de gemeente. Ook moest de jeugdzorg 450 miljoen euro goedkoper, terwijl de vraag naar zorg toeneemt.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 De Filipijnse president Duterte is op bezoek in Israël. Hij zou daar vooral zaken willen doen op het gebied van olie- en wapenhandel. Een Israëlische oliemaatschappij mag in de Filipijnen waarschijnlijk olie gaan winnen. Ook hoopt Israël Duterte zover te krijgen om Israëlische wapens aan te schaffen. Vandaag bezoekt Duterte samen met premier Netanyahu het Holocaust Museum Yad Vashem... Dat is opmerkelijk, omdat de Filipijnse president zijn jacht op drugshandelaren in eigen land vergeleek met de moord op de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Iets waarvoor hij later wel zijn excuses aanbood. Het weer nog. Vrij veel bewolking met af en toe zon. Het wordt gemiddeld 23 graden vanmiddag. Morgen dan neemt de kans op buien toe. Lokaal kan het flink plensen. En dan wordt het rond de 25 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Take your parachute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 Féroce, c'était extrêmement plus d'acharnement Fallait défendre la terre de nos ancêtres Enférée là, et pour toutes les lois De la tribu de Tana Dana, Dana.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 I was born in a brain This way. ZFM op 106.9 is Zonzee, Zandvoort en zomerhits. ZFM. Geef mij eentje handen, kijk in mijn ogen. Ik zit vol van niet. Jij moet weten, geheel mijn hart heb ik aan jou gegeven, en zo zal het altijd zijn, maar twijfel niet aan hetgeen we samen deken. Niet veranderen voor mij.